Wereldleiders hebben geschokt gereageerd op het bloedbad in Newtown. De Britse premier Cameron zei diep bedroefd te zijn door de gebeurtenissen. De Australische premier Gillard spreekt van een zinloze en onverklaarbare daad. Ven secretaris generaal Ban Ki-moon hekelde het gegeven dat de schutter het op kinderen had gemunt. Ook de Britse koningin Elizabeth is geschokt, vooral omdat er zoveel jonge slachtoffers zijn.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 Op een bouwplaats in Eindhoven is vermoedelijk het lichaam van de bouwvakker gevonden. Die sinds gistermiddag werd vermist. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd. Bij de bouw van de internationale school Eindhoven stortte gisteren door nog onbekende oorzaak de vloer van de tweede verdieping in. Drie bouwvakkers raakten gewond en een vierde werd bedolven onder het puin. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. Vooral aan zee enkele buien. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord... met daarin een wonderschone documentaire... getiteld De O16, het verhaal van een Nederlandse onderzeeboot. De O16 verging op 15 december 1941... 41 mannen verdronken, er was één overlevende. Kwartiermeester Cornelis de Wolf wist na 34 uur zwemmen het lijf te redden. Eindelijk, na 54 jaar onzekerheid, werd in 1995 de Nederlandse onderzeeboot O16 teruggevonden. Willem-Jan Hagens maakte in de 90 jaren voor de NPS een documentaire over de geschiedenis en de ondergang van de onderzeeër. Met natuurlijk het verhaal van de enige overlevende. Thank <sniffs> you. Het is dinsdag 6 april 1937. Aan het nieuwe diep in Den Helder is het mistig. De zee is kalm. Door de mist wordt een slanke onderzeeboot zichtbaar. Hare majesteits O-16. De kade staat vol familieleden. De marinekapel speelt. 16. een splinternieuwe onderzeeboot. Terug van zijn eerste reis. Een lange reis. Wetenschappelijk onderzoek gedaan op de Atlantische Oceaan. Bezoek gebracht aan Washington. Ontvangst door president Roosevelt. Terug naar Lissabon en vandaar naar de straat van Gibraltar... om convoydienst te doen in verband met de Spaanse burgeroorlog... radio is aanwezig, want onderzeebootreizen zijn nieuws. Mag ik u eens vragen? Uh, ik heb gehoord, zo even vertelde u mij... dat u in de Spaanse wateren wel eens hier en daar blijk hebt moeten geven... van uw aanwezigheid. Mag ik eens vragen hoe dat gebeurt, dat blijkgeven? Dat ik veronderstel dat het niet is door middel van het afgeven van een visitekaartje. Gustaf Chop, verslaggever van de Avro Radio. De marineman tegenover hem is luitenant ter zee der tweede klasse, J.F. van Dullem. De oudste officier van de O-16. Later, in de oorlog, zou hij een zeer succesvol commandant worden. Kijk dus. De taak van de O-16 in de Spaanse wateren. dat was om de Hertog Hendrik enige ruggensteun te geven. De Hertog Hendrik, Hamaas Hertog Hendrik. is een heel oud kustpanzerschip. dat alleen voor opleiding gebruikt wordt. en ook nog bruikbaar is. En die moest nu die Hollandse kofferdijschippen convoyeren. Maar de Spanjaarden beschikten over veel sterkere schepen. en de enige manier om die Spanje er misschien uh, ontzag in te boezemen was door enige moderne eenheden daar te brengen. En daartoe was de O16, die dichtbij was, het meest geschikt voor. En, en mag ik u vragen, hoe hebt u precies dat bericht... het commando uit Holland ontvangen om in de Spaanse water uh, te gaan liggen? Nu, uh, dat was uh, op een avond. De smiddags uh, was er een lijntelegram gekomen voor de professor... maar die was niet aan boord. En toen hebben we dat niet opengemaakt natuurlijk. Maar toen we smiddags, uh, s'avonds aan tafel zaten... en de professor erbij was... toen bleek erin te staan dat de professor moest debarkeren. Dit was voor ons het eerste teken dat er iets ging gebeuren. Juist, toen vermoedde u het zeker al. De professor is er geloof ik ook. Ja, ik heb een teunen. Teunen gezien. waar de professor komt. Oh, ja. Professor Vening Meines. Een zeer ondernemende wetenschapper. Een gedistingeerde heer van twee meter lengte... Eigenlijk een mate groot voor een krappe onderzeeboot. Ze hebben ze kooi moeten verlengen. Vening Meines deed zwaartekrachtmetingen op zee. met een door hemzelf speciaal ontwikkeld apparaat. Een onderzeeboot kan onder water heel stil liggen. en dat heeft de professor nodig voor zijn waarnemingen. Hij heeft al de nodige reizen gemaakt op Nederlandse onderzeeboten. Het is een prachtige reis geweest. Het eh, maakt dat nu een groot deel van de noord atlantische Oceaan. Compleet onderzocht is. Het oostelijk deel zelfs heel in detail. En daar zijn hele mooie wetenschappelijke resultaten van te verwachten. Dat is werkelijk bijzonder mooi. Dan hebt u ondanks het droevige einde toch nog wel... Ja, ja en het is te meer mooi, omdat ik had hem al op geprepareerd. Dat met die mogelijkheid van storm dat er veel zou kunnen verleuren gaan. En niet tegenstaande druwe weer hebben we doorlopend onder water kunnen gaan. Dat was een pracht presentie. Dat is iets ja. van Zeer erg kantelijk te zijn aan de commandant en ook aan alle andere officieren en opveilenden. Dat is prachtig gelopen. En, en, en mag ik u eens vragen, meneer Van Dullem, dat steeds onder water gaan voor de professor. Hoe is dat hier op de boot ontvangen? Nou, dat werd op het algemeen met een groot gejuich ontvangen. Omdat eh, voor ieder onderwateruur een extra gevaarstoelage aan, aan verbonden is. Aha. En nu was iedere waarding van de professor bracht dus in zoverre iets meer geld in het laadje. En het toestel van de professor, een mooie uh, glimmend koper toestel, dat heette dan ook het Gouden Kalf. En daar werd ook prettig om gedanst als het uh, niet in werking was. Ja, ja, of en nou begrijp ik het, dan zal er allerminst protest geweest zijn. Nee, dat was een geen in delen. En hoe meer, hoe liever ging het af en toe. Vooral als we een beetje uh, een dure uitgaven hadden gehad in Amerika, wat een duur land is, waar ja. het met Hollandse gulders komt ja. en daar Amerikaanse dollars moet betalen. Ja. En vertel dus wat hebt u gedaan om de tijd te doden daar in de buurt van de Gibraltar? Nu, dat was een vrij eentonig bestaan. Want het was alleen maar wachten en iedereen ogen klaar zijn voor actie. Maar toen hebben we al, was het jammer dat we de feestdagen, de paasdagen... had iedereen gehoopt die thuis te zijn. En toen hebben we maar allerlei afleidingen verzonnen. En hebben we sportfeesten georganiseerd. Op de boot? Ja, op de boot. Dat ging hm. zeer primitief. En we hebben ook moeten aanpassen aan de toestanden. Ja, dat zou zo ik zo denken. Zo was het mastklimmen, Dat werd periscope klimmen. In de glimmende vette staven. Hm. En dan met heel veel... Uh, uh, enthousiasme werd het ontvangen. Verder hadden we hindernisrennen door de bovenbouw van de boot. Treden, niet? En konden zien welke mensen het meest op de hoogte waren van de constructie. Daar. Want die hadden de, wisten de obstakels het snelste te vermijden. Verder was het jolletje werd gebruikt om rond te roeien. En s'avonds hebben we de, het bekende mailbootspel van de paardenrennen gehouden. Dat ja, er speciale paarden zijn getekend en die werden netjes geschilderd door het machinekamerpersoneel zolang de diesel stil stond. <laughs> nou, als ik hier zie die gladde oppervlakte van uh, deze onderzeeën, dan moet ik werkelijk respect krijgen voor de sportieve prestaties. Ik dank u zeer, luitenant. En uh, u gaat u nu zeker allemaal met verlof? Of, uh, nou, dat hopen gevoel? we. Maar uh, oh. het is op moment erg krap met ons personeel. Ah. Want er moeten ook weer twee boot naar de West deze dagen. En die mensen die weer onbepaalde tijd weggaan, die willen we toch ook eerst nog enige dagen in ja, ja. de kring van de MUIE. Nou, Ja, laten. dan wens ik u in elk geval een plezierige tijd na deze inspannende periode. En tot een volgendmaal. Dank u zeer. De bloedige manier waarop de muiterij op de zeven provinciën werd onderdrukt... heeft de Nederlandse marine geen goed gedaan. 24 doden en de marine verloor veel goodwill. Dit soort reizen moeten toe bijdragen... dat het publiek en de politiek weer respect krijgen voor onze marine. In 1935 had een andere onderzeeboot, de K-18... een spectaculaire reis van negen maanden gemaakt naar Nederlands-Indië... via het Panamakanaal. De aankomst op 11 juli 1935 in Surabaya is een nationale gebeurtenis. Wanneer moet ik beginnen met mijn toespraak? Nee, ik met Zal ik nu maar beginnen? Minister van Defensie Dekkers spreekt vanuit de Hilversumse studio de bemanning van de K18 toe: Commandant, officieren, onderofficieren en manschappen van haar Majesteits K18. De grootste reis. Ooit door een onderzeeboot van enige zeevarende mogendheid afgelegd, hebt gij gelukkig volbracht. Aan de geschiedenis van onze koninklijke marine hebt ge een belangrijk hoofdstuk toegevoegd. Daardoor verdiendet gij den dank van volk en regering. Mag ik nu... Dan commandant van Hare Majesteit k 18 voor de microfoon verzoeken. Die heer is het of ja, meneer hettersjij. U spreekt met minister van Defensie. Ja, gaat Ik heet u welkom in India, meneer hettersjij. Dank u zeer, excellentie. Ja, meneer Hettersje. Nu moeten het, we moet maar eens goed de mensen laten uitrusten, hè, de eerste tijd. Ja, excellentie. We gaan 14 dagen lang. Ja, het weer allemaal schip. Dat is mooi. Ik heb ge gehoord door de microfoon dat ze van het schip afkwamen alsof ze met verlof gingen. Ja. Zo fris en zo vrolijk zagen ze eruit. Ze waren zeker netjes gescheuren. Ze waren netjes gescheuren, ze ja. waren netjes ringen. Mooi, mooi. Ze hebben echt hun haar laten kort ja. in 3-batter, want ze wilden hier niet met lange haren aankomen. We, <hast> hebben, we hebben mooie kieken met baarden en lange haren gezien van de race. Sommige bladen uit amerika en Zuid-Afrika, ja. Ja, ja, ja, Daar hebben we een prijs voor uitgenoegd, wie de mooiste paard had Oh, juist. Ja. En wie heeft die gewonnen? Dat is een van de matrozen Ah, heeft juist. Gewonnen. Nou, die heeft er een mooie haar gegroeid. Of en hij zich een beetje kunnen amuseren met dergelijke onschuldige vermaken. De is gaat dat vast aflevering. Ja. Hadden van Mauritius naar Primentel hebben we een paar zeertjes Oh, juist, ja. Dat ongeveer Als de oorlog uitbreekt, beschikt de marine over een vloot van 23 onderzeeboten... en bovendien zijn er nog zeven in aanbouw. Een groot aantal voor zo'n kleine vloot. De Eerste Wereldoorlog had laten zien dat een onderzeeboot een geducht wapen was... en in het verdedigingsplan van Nederlands-Indië speelde de onderzeeboot een belangrijke rol. Eind 1932 wordt onder leiding van ingenieur G. de Rooij... directeur scheepsbouw van de Koninklijke Marine... begonnen aan de tekening van een geheel nieuwe onderzeeboot, de O-16. Voor het eerst worden uitgebreide proeven gedaan... in de sleeptank in Wageningen. Het resultaat? Een scherpe, kromme neus en een slank achterschip. En een snelheid boven water van maar liefst 18 knopen. De bouw duurt 2,5 jaar. Henk Bussenmaker, de zoon van de laatste commandant... kent de O-16 inmiddels even goed als zijn vader destijds. De O16 was in zoverre was die uniek en liep eh, voorop op buitenlandse ontwerpen... dat de drukhuid, dat is de huid, dus eh, dat gedeelte van het schip... wat de hoge eh, drukken moet weerstaan onder water... die was voor het eerst gemaakt uit staal 52. Een hoogwaardig staal, een groter, die had een grotere sterkte, het, eh, sterkte. En het bijzondere was dat 40% van het schip was gelast... Wat betekende dat het uh, totale gewicht kleiner werd. En dat gewicht kon weer gebruikt worden voor extra olie, bewapening enzovoort. Een onderzeeboot is bedoeld om in het geniep aan te vallen. De O16 is een echte vechtmachine. Snel en zwaar bewapend. Aan de voorkant ziet hij een luik, aan de achterkant ziet hij ook een luik. Uh, in deze zogenaamde buns bevonden zich uh, luchtdoelmetrieurs, 40 mm... Bij uh, luchtaanvallen kon, het luik, uh, kon de deksel geopend worden... met naar buiten gebracht... en kon men het vuur afgeven op vijandelijke toestellen. Dit was uh, voor die tijd iets nieuws. Andere onderzeeboten hadden nog niet zo'n uitgebreide antiluchtbewapening... als de Nederlandse onderzeeboten. Voor het varen boven water gebruikte een onderzeeboot zijn dieselmotoren. Onder water vaart hij op de elektromotor. Mijn kwade is dat uh, verschillende nationaliteiten meegedragen hebben bij de bouw van de O16. Kanon was Zweeds, luchtafweerbatterijen waren uh, Engels. Uh, de hoofdmotoren waren uh, Duits, MAN. En de elektromotoren gelukkig Nederlands. Uit Nijmegen kwamen die. Waar, ook, eh, waar men toen ook bijzonder ver weg was met het eh, lassen. Er zijn verschillende Nederlandse scheepbouwingenieurs naar Nijmegen gegaan. Om daar lastechniek onder de techniek te krijgen, Speciaal voor de bouw van deze onderzeeboten. Eh, de Nederlanders waren ervan overtuigd dat de O16 toen de tijd de beste onderzeeboot was die in de wereld rondvoer. Ik denk dat ze daar voor een groot gedeelte gelijk in zijn hebben gehad. Bij een onderzeeboot moet men ervoor waken om hem niet te groot te maken. Dat is ook de les die de Duitsers snel hebben geleerd in de Tweede Wereldoorlog. Hun meest succesvolle onderzeeboten waren ongeveer 750 ton niet groter. En ook de O-16 was iets groter dan die Duitse onderzeeboten. Dat scheelde niet zo gek veel. Maar met de O-16 heeft men een bijzonder goed compromis weten te bereiken... tussen enerzijds de gevechtskracht, was uitgerust met acht torpedolancierbuizen. Uh, ...duiksnelheid, duikdiepte... ...en wat bijzonder belangrijk is, de grootte van het schip. Hoe groter een onderzeeboot is, hoe kwetsbaarder voor uh, s -dick. ...hoe minder wendbaar, hoe geringer de duiksnelheid... ...en hoe groter oppervlak, zodat wanneer een dieptebom aanval wordt uitgevoerd... ...de trefkans natuurlijk veel groter is dan wanneer men een kleine boot heeft. Dus het was een uh, zeer geslaagd compromis. De afwerking van binnen is gedeelijk uh, als een jacht... Ik heb altijd verbaasd gestaan over de hoeveelheid met werd in die ontzettend werd verwerkt. Als je een bepaalde kant op keek... dan kon je je wanen in het inwendigen van een jacht. Er werd ook in de bestekken altijd uitgegaan... van het beste materiaal wat, wat toen beschikbaar was. De O16 wordt op 27 januari 1936 te water gelaten... Juist door een symbolische daad een nieuwe eenheid toegevoegd aan haar majesteit Zeeba. Bij de aanvaarding van het bevel over dit nieuwe schip heb ik u dit te zeggen. Voor elk van u is aan boord van dit schip een eigen en verantwoordelijke taak weggelegd. Ik verzoek daar mededogen. Met mij in te stemmen in een driewaardvoerder op haar wijsheid de je. Leven de Na een jaar van proefvaarten maakt hij in de winter de beroemde tocht met professor Vening Meijnes. Vlak voor het uitbreken van de oorlog vertrekt de O16 naar Nederlands-Indië... en verdient de blauwe wimpel voor de snelste overtocht. Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om kwart over vijf het volgende mede. Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste zes Duitse vliegtuigen neergehaald. Als Nederland op 15 mei 1940 capituleert... zijn zeven O-boten overgestoken naar Engeland. Sommige zijn nog maar half afgebouwd. Alle boten worden zeeklaargemaakt en gaan onder Engels commando de oorlog in. Meneer Hofmeijer is in de oorlog machinist aan boord van de O-15. Kleiner dan de O-16. In oorlogstijd is het leven aan boord van een onderzeeboot niet alleen gevaarlijk. Het is ook hoogst ongemakkelijk. Diensten van zes uur op en zes uur af. En dan direct in het voorverwarmde bed van de man die jouw wacht overneemt. Dat moet wel, want je eigen bed is drijfnat van het condenswater. Wij gingen naar ons werk. We gingen eten en dan werd er een beetje gesproken. Ook niet veel, want je hebt niks te vertellen. En je ging naar bed. En dat was dus uh, absoluut een. een uh, je kan wel zeggen: een staande order. Dat zo vlug mogelijk in bed om zuurstof te besparen. Ja. He, dus als je in bed ligt. Dan, euh, dan doe je niks en dan heb je dus minder zuurstof nodig. En dus het was geen praten, want als er iemand wat zei... dan had je dus de, de bootsman die er zat, of wie dan ook... en die was dan gelijk kopperdicht. Dan hadden we dus een emmer water. Daar hadden we een stok in staan. En dan was het dus wassen zoveel mogelijk. En dan, euh, als die stok nou een beetje van de kant... en bleef staan, dan kregen we dus vers water. Dan kregen we nieuw water. Alleen smorgens kreeg je dus een kopje water. En dat was hoofdzakelijk om je tanden te doen... en je gezicht een beetje te wassen. Maar meer ook niet. Scheren deden we niet. Dat, dat ging gewoon niet. Je had, je, je had geen, geen water. Dat kon daar niet voor gebruikt worden. Dus iedereen liep met een baard. Dus wij bleven maximaal vier uur boven water... om die batterij vol te douwen. En dan die twintig uur die er dan resteerden, dan zaten we onder water... en dan was het werkelijk dat de lucht die werd slecht. Daar hadden we dus zelf ook moeite mee met ademhalen... dat het slecht werd. En dan... Uh, nou, dan werd, eindelijk dan was het dus zo dat, uh, dat het luik open ging... en dan kwam er dus... Uh, Wut, hoorde je dan, nou, dan was je de overdruk die vloog weg... want je hebt dan overdruk in de boot. He, dat vloog weg. En uh, nou, dan stond je gewoon nou, te happen naar adem... Nou, dan, dan, dan stak je een van aan. Nou, die ging gelijk weer uit. Want je had geen, er zat geen zuurstof. Nou, dan nam je eindelijk, dan kwam dat, dan bleef die branden. Dan nam je een, een sigaretje, stak je op. Nou, dan, dan, dan moest je je vaststellen, anders ging je tegen dek. Ik had een nou, uh, waar me goed in ging. Nou, dat was ook maar heel klein. Dat, dat kennen ze tegenwoordig ze dat niet meer begrijpen. Dat wij dus daar ons goed in hadden. Maar op het troeien dan hadden we praktisch niks bij ons, alleen mijn uniform had ik bij me. En dan uh, een ketelpak trok ik aan, en overal, als we dus weggingen... en die trok ik weer uit, af en toe als ik naar bed ging... maar anders hield ik hem aan. Je stonk, eerlijk waar. En dat kon niet uitblijven blijven natuurlijk. Want ik heb het ook wel gehad, dat ik één keer terugkwam van patrouille... en dat was die, toen uh, was ik net een half jaar getrouwd... Alle kleren had ik aan, ik was gelijk naar huis toe gelopen. En uh, ik werd gelijk weer weggestuurd naar het badhuis. <lacht> ja. En de mevrouw die zei: Nou, ik ken je niet terug, je ogen stonden er diep. En ik was dus dit, ondanks die baard, maar mijn ogen stonden diep, ze die waren gewoon weggevallen. O16 is in Nederlands-Indië aangekomen en oefent daar met de 14 andere Nederlandse onderzeeboten een speciale tactiek, ontworpen om de Japanse agressor te bestrijden. Ze opereren in groepen van drie of vier onderzeeboten, flottieljes, Henk Busmaker. De strategie die in Nederlands-Indië werd gevoerd was eigenlijk hetzelfde wat de Duitsers ook in de loop van de oorlog hebben toegepast voor hun onderzeeboten, namelijk de, de zogenaamde wolfpack-techniek. Men was tot de conclusie gekomen dat een aanval van één onderzeeboot op een grote overmacht... wat het eigenlijk altijd is als een onderzeeboot aanvalt, uh, bijzonder moeilijk was. Wanneer men verschillende onderzeeboten tegelijk gebruikte voor een aanval... en tegelijkertijd die aanval van de onderzeeboten vergezeld liet gaan door vliegtuigaanvallen... en indien mogelijk door oppervlakteschepen. Dan zou het effect veel groter zijn. Daar was eigenlijk de hele strategie en tactiek van de onderzeehouders in Nederland op gebaseerd. Dat hadden ze uit hun treuren beoefend. Daar waren ze buitengewoon goed in. Maart 1941 wordt Luitenant ter Zee eerste klasse A.J. Bussemaker benoemd tot flotiljecommandant. Henk Bussemaker over zijn vader. Hij had toen de mogelijkheid om de onderzeeboot uit te kiezen die naar zijn inzichten het meest geschikt waren... om acties mee te voeren, ook als flottiercommandant. Hij is toen eh, vanuit O-20 afgestapt, hoewel de O-20 moderner was... en heeft toen de O-16 gekozen. Eh, wat hij mij persoonlijk verteld heeft, dat kan ik me nog herinneren... vond hij de O-16, hoewel die ouder was... want ik begreep er niks van dat hij een oudere boot wou hebben... die kleiner was... Uh, hij zei toen, ja, de O-20 is ook ingericht voor het liggen, uh, leggen van mijnen. Hij is groter en daardoor minder wendbaar. Uh, beter op te pikken door estik, En ook de duiksnelheid is langer. Zodat als een operationele boot de O-16 beter was dan de O-20. Rijksgenoten. Het koninkrijk acht zich met Japan in staat van oorlog omdat de agressie, welke het erop voorzien heeft de landen die den vrede willen één voor één buiten gevecht te stellen, alleen in hecht bondgenootschap kan, moet en zal worden gekeerd. Ik reken op... Het was zo dat mijn vader bevond zich toen al op zee... Die was namelijk eind november, waren we met de hele familie uh, in Tretus, dus een buitenplaats uh, boven Surabaya. De 27 november ongeveer kwam er een van uh, een dikke Harley kwam naar Tretus aangereden. Ik vond het een fantastisch gezicht uiteraard, want ik was toen ook al uh, motorgek. En die uh, kwam met een bericht dat mijn vader zo snel mogelijk naar Surabaya moest. En toen, eh, na het laden van torpedo's en de nodige andere spullen... zijn ze naar, eerst naar Singapore gegaan... en daarna de golf van Siam ingestoomd. Die al mijn onderdanen in vrijheid willen dienen... en die weet dat onze zaak rechtvaardig... en ons geweten rein is... aanvaarden wij met machtige bondgenoten den strijd. Getekend Wilhelmina, Londen, 8 december 1941. Contrasigneerd door alle te Londen aanwezige ministers. Hij werd op 2 december, dus zes dagen voor het uitbreken van de oorlog, onder Engels bevel gesteld. Samen met de K-17. En krijgt de opdracht om op te stomen naar de Golf van Siam. Want daar werden landingen verwacht. Waar die landingen zouden plaatsvinden was toen nog eh, niet duidelijk. De Britse opbevelhebber gingen ervan uit dat het Thailand zou zijn en dat Malakka geen doel zou zijn voor de Japanse invasiefloten... Maar velen dachten er anders over. Um, de O-16 kreeg toen opdracht om de Japanse transportschepen aan te vallen. Kom op, is kapot. Lang is die! De oorduin wilt erbij. hey. Zes. Zeven. Ah, negen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, De eerste was te zien zijn twee torpedobootjagers die uh, gepeild worden. Maar de O16 duikt naar 40 meter en schudt die onders torpedobootjagers van zich af. Kennelijk hebben die onders torpedobootjagers niet in de gaten gehad dat daar een onderzeeboot uh, was. Dus een aanval is toen niet door de Japanners uitgevoerd. Daarna heeft de O16 op 10 december, een, of 11 december, ik neem aan dat 11 december was... een Japans transportschip in de peiling gekregen. Uh, het weer was buitengewoon slecht, veel regen, slecht zicht. Zo nu al werd het zicht helemaal uh, weggedaan. Uh, en er werden op eenvolging drie torpedo's op Dat wil eigenlijk zeggen een bundel torpedo's. Op varende schepen schiet men een bundel af... omdat één torpedo veel te weinig trefkans geeft. Ze denken aan boord van de O-16 dat ze hebben gemist. Maar later blijkt dat zeker één torpedo raak is. Na tijd verder varen kreeg men een ander transportschip in het oog. Het transportschip ging de kant van Patani op. De O-16 erachteraan. Op een gegeven moment werd het zo ondiep dat de O-16 niet meer kon duiken. Wat uitermate gevaarlijk is uiteraard voor een onderzeeboot. Of dan is het geen onderzeeboot meer. Dan is het een oppervlakteschip geworden. Uh, bij het achtervolgen van het transportschip bleek dat dat transportschip naar anker ging bij drie andere transportschepen, dus vier schepen in totaal. En uh, werd er een aanval uitgevoerd. De aanval van de O-16 verraste de Japanners volkomen. Een aanval van een onderzeeboot in zo'n ondiepe baai was wel het laatste wat ze verwachtten. Deze aanval is beroemd geworden en staat onder andere beschreven in Karel Noirel's historische oorlogsroman Varen en Vechten. Van Scheltema liet peilen. De diepte was maar tien meter dat is te weinig om onder water te gaan. Wel, een bovenwateraanval kan ook. Hij liet boeg- en dekbuizen klaarmaken op Pen Uit. De laatste Jap was nu ten anker gegaan... en de zeehond lag precies in het midden van een kring van schepen vol soldaten. Het was tijd toe te slaan. Pen Uit! Van Scheltenma liet zijn boot langzaam rondgaan... En tijdens die manoeuvre beval hij viermaal vuur. Aanval bedankt, zei de commandant door de spreekbuis, en daalde het steile trapje van de brug af in de boot. Beneden hadden ze de explosies horen dreunen, maar uiteraard niets kunnen zien. Is dat geworden, commandant? vroeg Schippermaas. Alle in de centrale keken hun commandant de woorden uit de mond: 14.000 tonners antwoordde van Scheltema rustig. Zijn ze naar hun oude moer, commandant? vroeg de bul. Als je dat zo noemen wilt, ja. Commandant? De korporaal verliet zijn post om van Scheltema geluk te wensen. Let op je werk, weerde hij de felicitatie af. Eerst moeten we uit deze veiligheid vandaan. Historisch gezien heb ik eh, nergens nog zo'n actie meegemaakt, waarbij dus op ondiep water een volledige landelijke vloot werd getorpedeerd. De commandant meldde, toen de commandant weer op zee was... dat er uh, vier schepen tot zinken waren gebracht met ongeveer 40.000 ton. Uh, in de kranten de volgende dag kon men lezen... dat er vier schepen tot zinken waren gebracht, uh, 40.000 ton... waarbij 4.000 Japanners het leven zouden hebben verloren. Nou, dat laatste... Lijkt mij eh, propaganda van de zijde van de Nederlandse overheid... om het moreel wat eh, op te schroeven. Het was vlak na de loorgang van de Prins of Wales in Repulse. Dat kan natuurlijk niet, want in onder die water kunnen de Japanners zich altijd wel redden. Maar het zal natuurlijk een grote slag geweest zijn voor de Japanners. Er is maar één man die kan vertellen wat er toen gebeurde. De man die aan het roer staat tijdens de aanval in de baai. Kwartiermeester Cornelis de Wolf. Hij overleed in 1983... Dankzij professor Loede Jong is zijn relaas bewaard gebleven. Op 14 december voeren we voor de golf van Siam. De oorlog was juist begonnen. Op zoek naar Jappe. Want alles wat Jap was, was nu voor ons. We voeren onder water op periscoopdiepte, 13 meter. En om het uur kwamen we naar boven om te kijken of er iets aan de kim was. Zo hadden we de hele dag onder water gezeten. S'avonds dus om 7 uur, precies 7 uur 10... klonk door de boot... op alarmposten. Schip in zicht. Bij de sluipvaart. Bij de sluipvaart. de sluipvaart. Van achter naar voren. Bij de sluipvaart. Bij de sluipvaart. In een paar seconden lagen we aan de oppervlakte... ...en volle kracht gingen we getrimd achter de Jap aan. De achtervolging duurde precies drie uur. De Jap kwart erbij binnen en laat zijn anker vallen. Het ratelen van de ketting is aan woord duidelijk te horen. Als hij het anker ligt, wordt stuurbovenbuis gereed gemaakt... ...en klinkt het commando vuur door de boot. Tot onze verrassing wordt er op de brug gemeld dat er nog drie schepen het anker liggen... Waarop de verdere buizen gereed ook zijn om te vuren. En daarop volgen bakboersbovenbuis, 2, 3, 4, 5 en 6. Zo volgen 6 achterop 1 volgende ontploffingen. En dan varen wij volle kracht elektrisch de baai uit. Dan vangt de terugtocht naar Singapore aan. De nacht van 14 of 15 december staan ik op de brug op wacht. Plotseling een enorme klap. Boeg- en dekbuizen vliegen de hoogte in. Een watermassa dondert over de O16. En de boot zinkt weg. Wij worden weggeslingerd in het water. Na enkele minuten zoeken hebben we elkaar gevonden. En dan beginnen we verder te roepen naar de commandant. Die we alleen nog maar het hallo horen schreven. Verder hebben we van de commandant niets meer vernomen. Zo beginnen we dan aan onze zwemtocht. Een marteling die nader op de dag nog kwellender zal worden wanneer dorst en krampen de overhand zullen krijgen. S morgens om 8 uur zinkt de eerste weg. En zo volgen stuk voor stuk de matrozen. De laatste die met mij overblijft is de korpala machinist Bos. Waar ik tot laatste avond vijf uur mee zwem. Dan zinkt ook deze weg. Zo duurt het tot de andere morgen tegen een uur of elf dat ik de kust bereik. Een onbewoond eiland. Toen waren ze nog samen over. Ze zwommen de gehele dag altijd dicht bij elkaar. Af en toe wisselden ze een enkel woord. Ze hadden schroeiende dorst. Maar ze verbeterden die. Egbert richtte zich in het water op. Met schrik staarde hij vooruit. Waar waren die eilanden gebleven? Eindelijk ontdekte hij ze... In het noorden. De stroom had een heel eind afgezet. Ze moesten er tegenin om weer in de koers te komen. Die kleine Bruning hield zich zeldzaam goed. Er kwam een vliegtuig over. Bruning sprong op uit het water en zwaaide met zijn armen. Hij schreeuwde zich de longen bijna stuk. Maar het vliegtuig vloog rechtdoor. En de smiddags waren ze weer voor de eilanden. De afstand was nu niet zo groot meer. Maar Bruning liet de moed dan zinken. Nog even leefde hij op toen er weer een vliegtuig aankwam dat ze herkende als een Nederlands. Maar ook dit verdween. Twee kleine mensjes waren niets in de oneindigheid van de oceaan. Toen het vliegtuig weg was was Bruning ook verdwenen. Echtbert Vos was alleen overgebleven. Hij was zwaar vermoeid en leed vreselijke dorst. En al zijn makkers waren dood. Had het wel zin dat hij nog langer voor zijn leven vocht? Als hij zich zinken liet zoals de anderen... dan zou hij niet meer moe en dorstig zijn. De zon ging onder, de maan kwam op. De hemel boven hem liep weer vol sterren. Hij zwom werktuiglijk. Het was of hij niet anders kon dan zwemmen. Ritmisch bewogen zijn armen en benen. en Na elke slag haalde hij diep adem. Hij zwom de gehele nacht aan één stuk door. Toe. En toen het weer licht werd... Plotseling zwom hij in de zon. Misschien was hij een ogenblik al zwemmend half in slaap geweest. Zag hij de kust. Scherp en helder afgetekend lag het land voor hem. Rotsen, beboste bergen. De afstand was niet groot. Het uitzicht op behoud gaf nieuwe kracht. Hij zwom steviger, het oog op het land gericht. Maar dit kwam niet dichterbij. Ook niet nadat hij nog weer uren had gezwommen. De kust scheen al weg te wijken. De branding greep hem. Ze voerden hem omhoog. Hij zag het strand. De golf waarop hij dreef krulde om. Met grote kracht werd hij te midden van veel schuim omlaag gezogen in een diepe kolk. Hij had geen kracht zich te verzetten. Een nieuwe golf voerde hem omhoog en stortte hem daarna weer in de diepte. De branding speelde met hem. Op een gegeven ogenblik zag hij, hoog op een golf, het strand beneden zich. Maar een teruglopende roller sleurde hem weer ver in zee. Hij rochelde en hijgde naar adem. Toen nam een grote golf hem op... en wierp hem ruglinks op het strand. 41 mannen verdrinken die nacht van 15 december 1941 voor de kust van Malacca. Opgesloten in een lekke onderzeeboot. 50 meter onder de waterspiegel, op de bodem van de zee. Met lucht voor een paar minuten. Als het lucht is voor een paar minuten, dan zijn die mensen gelukkig. Maar meestal heeft men lucht voor vele uren. En dan is het... Uh vervelend Dan stikt men op een gegeven moment. Te weinig zuurstof. Men heeft al eh, apparaten aan boord om tijdelijk wat zuurstof eh, tot zich te nemen. Maar op een gegeven moment is dat ook op. Ja, en dan, eh, dan sterf je. Dankzij de hulp van plaatselijke vissers... wordt kwartiermeester De Wolf weer teruggebracht naar de bewoonde wereld. Hij meldt zich na een zware tocht door de jungle bij zijn hoofdkwartier in Singapore. Hij krijgt twee weken verlof. Op nieuwjaarsdag 1942 schrijft een gereformeerde predikant, dominee Ubels... vanuit Batavia aan zijn kinderen in Nederland. Zondag kwam vlak voor de Middagkerk bij ons binnenstappen... de kwartiermeester De Wolf, de enig overlevende van de O16. Geweldig is het wat die man heeft meegemaakt. Zijn schip was het, die dadelijk in het begin van de oorlog... die vier Japanse schepen getorpedeerd heeft... Ze hadden al het mooie plannetje om met vier vees in de toren... de bevriende haven waar ze wezen moesten, in te varen. En toen is dat verschrikkelijke ongeluk gebeurd. Ze hadden niets om zich aan vast te houden. Een zwemvest hadden ze ook niet aan. Na een paar uur moest een het al opgeven. Hij kon niet meer en zonk weg in de diepte. Een poos later ging er weer een en toen nog een... De wolf bleef over met nog één kameraad. Maar dat duurde vreselijk lang. Snachts om half drie was het ongeluk gebeurd. Die hele nacht hebben ze gezwommen en heel de volgende dag en toen weer een nacht. De wolf heeft 34 uur volgehouden. In het laatste is hij alleen overgebleven. Zijn kameraad kon niet meer. Maar die durfde zich ook niet te laten zinken. Want hij was er bang om te sterven. Hij kende het evangelie wel, maar hij had God de rug toegekeerd en slecht geleefd. En daarom was hij zo bang. Toen heeft de wolf zwemmende met hem gebeden en gezegd: Bram, denk maar aan die moord en aan het kruis. Dat is voor jou ook wel genade. Het laatste wat die man toen zei was: Doe de groeten aan mijn vrouw en kinderen. En toen zonk hij weg. Is dat geen ontroerend verhaal? Het meest ontroerend vind ik nog... dat hij zwemmend met zijn kameraad bad... en hem op Jezus wees... en troostte met Gods genade. Hij heeft een Engelse decoratie gekregen... en nu ook een Hollandse. Hij zei... nou mag ik elk jaar een keer op bezoek bij de Engelse koning... zonder me eerst aan te laten dienen. Dat is verbonden aan die Engelse onderscheiding. Maar daar praat hij verder niet over. Cornelis de Wolf monstert na twee weken verlof weer aan op een onderzeeboot... en onderscheidt zich later in de oorlog met gedurfde acties in vijandelijk gebied. Het was een zwijgzame man. En die tijd dat hij aan boord zat, het was dus een goed collega, maar daar hield alles mee op. Hij vertelde niks. En nou moet ik natuurlijk wel eerlijk wijzen dat de bemanningen die wij dus hadden, de bemanning... En hij, we wisten dat dus dat hij 32 uur in het water had gelegen. En wij noemden hem dus de lange afstandszwemmer. En dat heeft hij, heeft hij zich denk ik wel erg aangetrokken. Ofschoon er was helemaal geen bedoelingen bij om hem dus extra te pesten of zo. Dit was dus toen het ongeloof. Na de ramp met de O16 zijn er vragen. En de enige die ze kan beantwoorden is Cornelis de Wolf: Kan iemand wel zo lang zwemmen? Was de boot niet door een navigatiefout in een Engels mijnenveld gevaren? In september 1995 wordt het wrak van de O-16 bij toeval ontdekt door een Zweedse duiker, 30 kilometer ten noordoosten van het eiland Tioman. Op die plek hadden de Japanners vlak voor de oorlog een mijnenveld gelegd. Dus geen navigatiefout. Om te beginnen was de commandant een goede navigator, de eerste officier was een uitstekende navigator. En een reserveofficier van de KPM, die toen de tijd niks anders deed dan op, uh, over die wateren varen, dat was een uh, buitengewoon goede navigator. Zouden deze drie mensen, met z'n allen, met z'n drieën, die fout hebben kunnen maken door in zo'n Engels Mijnenveld te varen? Dus ik heb er zelf nooit in geloofd. Maar wat ik wel geloof, en dat verschillende nabestaanden van mijn manningsleden het wel hebben geloofd. En dat is natuurlijk een zeer tragische gedachte voor deze nabestaande. De commandant krijgt de hoogste onderscheidingen die je krijgen kan. Maar hij zet wel zijn schip in een Engels mijnenveld. En daardoor ben ik mijn vader en mijn vrouw en mijn man verloren. Dat is gelukkig nu van de baan. En daar ben ik buitengewoon gelukkig mee. Wij hebben de zwemtocht van de kwartiermeester de Wolf. Er zijn ook bewijzen dat hij op dat eiland aangekomen is. Wat hij in de tijd heeft aangegeven. Niet alleen dat hij in de tijd een pasje heeft meegenomen dat hij daar geweest is... maar Bessenzon, dus de zoon van de andere onderzeebootcommandant, is op dat eiland geweest en heeft nog met mensen gesproken... die de wolf hebben meegemaakt in december 1941. Dus er is geen sprake van dat hij op een ander eiland is terechtgekomen. Dat is zonder meer bewezen. En waar door 16 gezonken is, is ook zonder meer bewezen. Afstand is 80 kilometer. Nou heeft hij geprofiteerd van de, van de stroom... Maar daar heb je zeker 34 uur voor nodig. Is dus nog een knappe prestatie om uh, die afstand te overbruggen in uh, 34 uur. Ja. Dus maar... daar is geen sprake van dat het niet waar is. En dan de verhalen. Dat die gebruik uh, zou hebben gemaakt van de zwemvest. Aan boord van Nederlandse onderzeeboten waren op de brug geen zwemvesten aanwezig. Dat is uh, Voor elke onderzeebootman is het heel duidelijk. Bij mevrouw Corrie Jager de Wolf, zijn dochter, ligt een boek op tafel. Het heet O16, geschreven door Klaas van der Geest. De lotgevallen van de Wolf staan erin, breed uitgemeten. In de kantlijn, met kleine, precieze letters... heeft haar vader zijn commentaar erbij geschreven. Onzin, niet waar, of jongen. Hij zei daar nooit heel veel over, alleen... Uh... In de maand december dan was hij altijd heel stil en teruggetrokken. En dan kon je merken dat hij heel erg in zichzelf daarmee bezig was. Verder was hij diepgelovig. En dat is hij geworden eigenlijk na het ongeluk. Want uh, voor het ongeluk uh, was het een... Uh, ja, hoe moet ik dat even zeggen eigenlijk? Een, uh, een jongen die, uh, die van het leven hield. En ik denk dat dat ook heel erg veel indruk maakt in je... Leven, als je ziet dat iemand dus zoveel moeite heeft om uh, te sterven. En hij heeft ook nooit begrepen, ook later niet, dat hij is blijven leven. Hij heeft dat niet kunnen begrijpen. Dat is zijn hele leven een mysterie voor hem geweest. Hij heeft altijd gezocht, denk ik, naar de opdracht die hij in zijn leven verder te vervullen had. In 1981, toen de K-17 gevonden werd... toen is men vanuit marinewegen bij hem geweest. En, uh, toen hebben ze dus uh, geprobeerd om te kijken welke boot gevonden was. En toen is hem gevraagd om in gedachten terug te gaan naar die boot. Daar zijn toen zeekaarten uitgespreid geweest op de grond. en Hij moest terug naar die plek. En Dat is zo traumatiserend voor hem geweest... dat hij is daar nooit meer van hersteld... Hij kon uh, buiten zitten in die zomer van uh, 83. Dat hij heel stil zat en dat hij eigenlijk alleen maar een beetje zat te genieten van het weer nog, maar met een, een blik: ja, van het hoeft voor mij niet meer. 1983 is mijn vader overleden, in november 83. Terwijl hij in de ambulance al lag, had hij het idee dat hij op de boot zat. Dus toen hij in de ambulance. Uh, werd gebracht. Toen had hij het idee van dat hij verdronk, dat, dat de boot kapseisde. Gij al, gij bent uit vrije wil in dienst gekomen van de Koninklijke Marine. In dienst van het Vaderland en onze geliefde vorstin. Bedenk dat gij een groot deel van uw leven in deze dienst doorbrengt. En dat de wijze waarop gij uw diensttijd doormaakt, tevens de wijze is waarop gij uw leven volbrengt. Daarom, trouw aan het eens gegeven woord, trouw zo nodig tot in de dood. Oktober 1995 varen Henk en Ton Bussemaker samen met een vertegenwoordiger van de marine naar de plek waar de O-16 ligt. Duikers filmen het wrak. Aan de hand van de oorspronkelijke bouwtekeningen wordt het wrak geïdentificeerd. Alleen het stuurwiel wordt meegenomen. Ze gooien een bloemenkrans in het water. Ze hopen dat het wrak als oorlogsgraf zal worden aangemerkt. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ja, die is overdruk. over. Druk. Blijf open. U heeft geluisterd naar de documentaire de O16, het verhaal van een Nederlands onderzeeboot eerder door de NPS uitgezonden in 1996. Gemaakt door Willem-Jan Hagens, techniek Leo van Breda. Eindredactie Maarten Nederhorst. De O-16 verging op 15 december 1941. In oktober 1995 werd het wrak van de O-16... dat in de Zuid-Chinese zee op 52 meter diepte was gevonden... ook als zodanig geïdentificeerd. Inmiddels is het, zoals ik begrepen heb... uit de berichtgeving aangemerkt als oorlogsgraf. Otsa da, otsa dekember sa. Otsa da, otsa dekember sa. Kriste na da, otsa dekember Christ the Father. Het Georgisch Ensemble. Kirioni met Aglio. En daarmee ronden we dit laatste uur van woord af... en zijn tevens aan het einde gekomen van VP Roos Woord voor vannacht. Heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt... mailt u dan naar woord@wpuro.nl Of stuur een kaartje naar Woord ter attentie van ons dus eh, bij de WPRO Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wil je op de hoogte blijven van de samenstelling van Woord... schrijf je dan via onze Facebookpagina in voor de nieuwsbrief. En die openbare pagina die vindt u op facebook.com/woord.nl En daar vindt u ook de links om opnieuw dingen te beluisteren. Woord wordt gemaakt door Maioke Rorda, Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. De techniek was vannacht in handen van Gert van Dam. Presentatie Nora Romanesco. Volgende week zit hier in deze nacht Annemiek Schrijvers van de Icon... met een programma getiteld De Heilige Radionacht. En het wordt een interactieve nacht dus. Wakker blijven en ook meepraten. Er zijn gasten, er is live muziek. En om achterheen, het is vanuit de Desmet Studios in Amsterdam. Kijk voor informatie daarover op icon.nl. Radio Nacht. Zeg eens eerlijk, is familie voor jou een cadeau of een kwelling? Kerst komt eraan en dat zet veel familie weer op scherp. Sommige mensen ontdekken helemaal niet waar liggen de schatten van mijn familie. Else Marie van de Eerebeemt is de meest toonaangevende familietherapeut van ons land. Het is voor mensen een hele opgave. Dat is universeel.